Moeder, wel gefeliciteerd. Ben jij hier ook? Ik ben hier ook. Ja, ik weet wel niet waar ik ben, maar het zal wel goed zijn. Hoe ging het? Goed. Wat gaan we nou doen? Nu gaan wij eerst een kopje koffie drinken. Geef mij maar een arm. Oh, kind. Wat heerlijk. Ik zal de rolstoel hier maar laten staan, hè? Ja, dat kan wel. En wat gaan we nou doen? Nu gaan we een kopje koffie drinken. Met een moorkop. Oh, kind. Wat heerlijk. Schaald. Dank u, naar omstandigheden. Je moet de groeten hebben. Ja, jij ook. Wil je wel geloven dat ik niet eens weet waar ik ben? U bent bij ons. Ben ik bij jullie? In Amsterdam? Ben ik in Amsterdam? Bij Maarten en Nicolien in Amsterdam. <laughs> en, weet u nou waar u vandaan komt? Ja hoor. Waar dan vandaan? Uit de Amandelstraat. Nee, uit het verpleeghuis. Zit ik dan in een verpleeghuis? U zit in een verpleeghuis. Ik weet er niks van. Je moet bedenken ik ben al 80. 87. Vandaag ja. bent u 87 geworden. Ben ik al 87? <lacht> <lacht> <lacht> Heb je het raam in de achterkamer nog gemaakt? Ja. Ik was bijna dood geweest, maar nu loopt het weer als een lier. Zegt u maar wat u hebben wilt, moeder. Mag ik eerst kiezen? U bent toch jarig? Nou, een morgenkop dan maar. Als ik je niet ontrief... Ik ga ik erin zitten en dan moet u duwen. <laughs> Niks hoor, dat zou je wel willen. Dat zou ik zeker willen. Waar zijn we nou? In het Vondelpark. Weet u nog wel? Dat weet ik niet meer. Maar je moet maar denken, ik ben ook al tachtig. 87? Ben ik al 87? <laughs> oh kind, jullie hebben wat me te stellen. Je zult mij zo'n moeder hebben. Het valt best mee. Vindt u het leuk? Hm. Ja, kind. Heb glazen genomen? Die dacht nou eens nemen, ja. Maar die zijn toch veel te groot. En moeder moet ook een ander glas hebben. Waarom zeg je niet? Ik dacht dat ik het goed gedaan had. Ja, dat heb je dus niet. Schenk je niet in? Schenk jij dan ook maar in. Ah, dan zal die goed worden. Eerst de verkeerde glazen neerzetten en dan nog beledigd doen ook. Die zegt nog niets. Heil. <laughs> Heil. Hoe zou het met die man gaan? Waarom zet je geen plaat op? Anders zet je toch altijd een plaat op. Of ben jij soms bezig de boel te verpesten? Ik was er nog niet aan toe. Wat ik zal het doen? <laughs> Wil jij moeder aan tafel zetten? Het eten is klaar. Moeder, we gaan aan tafel. Eten. Waar moet ik dan naartoe? Geef u mij maar een arm. Ik zal u wel brengen. Oh, graag. Dank u wel, want ik weet het allemaal niet meer. Maar ik weet het nog wel. En dat is genoeg. About, um... Moet ik hier gaan zitten? Nee, hier. Oh, oh ja. zich nog wat Kats gezegd heeft? Wat zegt Maarten? Je moet harder praten... ...want ze verstaat moeder je niet. Herinnert u zich nog wat vader Kats gezegd heeft? Nee. Maar ik ben ook al oud. Als apen hoog klimmen willen? Nee, dat weet ik niet meer. Ziet men vaak hun blote billen? Dat mag je niet zeggen. Kinderen zijn hinderen... Ja. En hoe gaat het dan verder? Dat weet ik niet meer. Zij vader Kat. En hij had... En, en hij had er zelf elf. Nee, zo was het niet. Hoe was het dan? Dat weet ik niet meer. Um. ...je hebt helemaal niets gezegd. Niet onder de borrel, niet aan tafel. Terwijl ik hoofdpijn heb, je het me overal voor laten opdraaien. Ik leg je toch niet overal voor opdraaien? Alles moet van mij komen. Geen woord zeg je. zit er maar bij alsof je er niets mee te maken wil hebben. Niets doe je om me te helpen. Overal laat je me alleen voor opdraaien. Blijf dan weg. Hè? Als je toch niet helpen wil. Ga toch hier maar zitten. Op de kruk. Wat ga je doen? Ik ga naar de kamer om de tafel verder achter te ramen. Roep je als ik moet afdrogen? Niets heb je gedaan om me te helpen. Terwijl je wist dat ik hoofdpijn heb en er de hele dag voor heb gestaan. Daar komt de bruid heb ik gezongen. En Cas. Vader kas. Ik heb niets te verzinnen. Ik denk me rot de hele maaltijd. En ik dan? Ik moet toch ook wat verzinnen? Maar ik weet niets. En als ik iets weet, dan verstaat moeder me niet. Tegen de stoep tussen de Hartenstraat en de Wolvenstraat lag een kleine rat. Hij lag met zijn kop en zijn voorpoten in de met gras begroeide spleet tussen de stoep en de straatstenen, alsof hij nog geprobeerd had daar weg te krapen. Die gedachte vervulde hem met mededogen, een machteloos gevoel dat alles zinloos maakte. Hoe was het op de bibliotheek, vrijdag? Leerzaam. Heb je nog iets kunnen vinden? Ik heb al wel wat gevonden, maar het is allemaal in het Latijn. Ik ben een hele weekend mee bezig geweest, maar het valt me niet mee. Oh, interessant. Kun jij dat vertalen? Ik wil het wel eens proberen. Maar dan zal ik ze nader moeten bestuderen. Heb je er haast mee? Ik heb er geen haast mee. Dan zal ik ze eens bekijken. Ik ga koffie drinken. het oh. haal. Oh, goed. Ga je dit voorjaar nog met vakantie? Dat is wel de bedoeling. Hm. Hm. Waar ga je dan naartoe? Dat zal wel weer... worden. Heb hm. je worden. Nou, nooit zin... om... Uh, om te zeggen ze anders naartoe te gaan. Waar naartoe? Hm. Nou. nou... naar Zuid-Afrika. Nee, wat? Nee. <laughs> Waarom niet? We gaan er wel naar Auvergne, maar ergens ook liever naar de Veluwe of naar het Gooi gaan. <laughs> Zeker niet verder. Oh, nee. Ik ga altijd naar Zwitserland. Met uw zuster? Ja, met mijn zuster. Nee, ik, zou, ik zou best eens naar, naar Afrika willen gaan, bijvoorbeeld. Ik ben alles geweest, trouwens. Alsjeblieft niet. Nee, Afrika lijkt me ook niet zo veel. Maar waarom niet? Om te beginnen, omdat ik me daar dood ongelukkig zou voelen. Al die ellende, wedelaars, afpersers, armoe. En ik als rijke patser werd. Dus ik voel me al schuldig genoeg. Ik heb geen behoefte om me nog eens extra met mijn schuld te confronteren. <tus> Niet omdat ik nu geen patser ben natuurlijk, maar het valt minder op. En <tus> het is er ook zo warm. Warm is het ook nog. Ja... In de tweede plaats omdat ik mensen om me heen wil hebben met wie ik zou kunnen praten als ik zou willen praten. Niet dat ik wil praten, ik wil hem niet praten. Maar als we dan toch praten, moeten we elkaar begrijpen zonder veel woorden vuil te maken. Ik ga in Frankrijk bijvoorbeeld een hotel houden. Die is kelder geweest in Guy Lyon. Ja. Binnen twee minuten gebruikten we woorden als honnêteté en integrité. Alsof het niet was. Kom daar maar eens om in de Soedan, om al iets te noemen. Oh. Oh, Ze zullen daar misschien ook wel woorden voor dergelijke gevoelens hebben, maar dan toch in heel andere situaties. Zoals het jaren zou duren voordat ik erachter zou komen. En die tijd heb ik niet. Nou, ja. ja, dat kan ik wel volgen. En dat van de armoede ook wel afgezet wordt. Ik geloof ik de eerste dat er is. Mm -hmm. Niet eens zozeer om het geld, maar om de vijandigheid van het gebeurt. Ja, hoe ook wel om het geld. <laughs>